Uur Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland voor de JSF-toestellen. De productiekosten voor de JSF stijgen als Canada zijn bestelling afzegt. De kosten per toestel zouden zo'n 1 miljoen dollar hoger uitvallen. Heeft een hoge militair binnen het Pentagon gezegd... naar aanleiding van de verkiezingswinst in Canada... van de liberaal Justin Trudeau. Trudeau heeft in zijn campagne gezegd dat als hij wordt gekozen... hij niet wil doorgaan met de JSF. Canada is een van de negen landen die meedoen... aan de ontwikkeling van de straaljager. Ook Nederland, dat 37 toestellen wil kopen, is erbij betrokken. Wikileaks heeft documenten gepubliceerd die zouden komen... van het privé-mailaccount van CIA-directeur Brennan. Een jonge hacker claimt de informatie te hebben verkregen... door zich voor te doen als een medewerker van telecombedrijf Verizon. Bij de informatie zit ook een vertrouwelijk document... met allerlei privégegevens, maar het zou niet gaan om heel gevoelige informatie. De CIA heeft laten weten dat het lekken van de privé-mails strafbaar is... zonder te bevestigen dat de stukken echt zijn. De FBI is een onderzoek gestart naar de zaak. Een geschillencommissie heeft in twee zaken bepaald dat een korting op het persoonsgebonden budget onrechtmatig was. Die uitspraak is bindend en kan betekenen dat anderen, die in 2014 al een pgb hadden, ook geld kunnen krijgen van de verzekering, zegt Belangenvereniging Persaldo. Sinds 1 januari zijn de verzekeraars verantwoordelijk voor het toekennen van een pgb. De meeste verzekeraars hebben het budget direct verlaagd. Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs overvallen, geslagen en geschopt. De groep brengt een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Fransen radicalisering tegengaan. Correspondent Frank Renaud was erbij en vertelde in Met het oog op morgen... dat de groep net een gesprek had gehad met jongere werkers. Toen de ambtenaren naar een volgende afspraak wilden lopen, werden ze belaagd. Een van de ambtenaren liep daarbij een hoofdwond op. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen.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 Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht, zuster, ben Nacht, sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster, hallo, ik de morgen. Nacht, zuster, iets aan niet bij Moet ik zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik woon van binnen, nacht zuster. Doe iets van de pijn, nacht zuster. Wat ben ik zonder oude zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. Nacht zuster, doe iets van de pijn. Oh, nacht zuster, oh, Nacht zuster, oh, Nacht zuster, Iets van de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nacht zuster. Not just a little, not just a yeah. little, not just a little, not just a not just a not just a a hand to hold a One not nah, star nah. a Dearest, this life, baby. I've never known anyone like you. There's something very special about you. I can't imagine living without you. and blame. Wonder why I come here, head to my hands, where else can I be cured?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 Who's not? No surprise Got a feeling Most of treasure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 Ja, Open the door